1 uur. Jan van der Putten werd het een belastingadviseur in Amsterdam, die geld zou hebben weggesluist naar belastingparadijzen. Volgens het OM liet hij mensen op papier emigreren, waardoor ze in Nederland geen belasting hoefden te betalen. Hij zou ook vennootschappen voor zijn cliënten hebben opgericht in belastingparadijzen als Guernsey en Cyprus. De Fiat onderzoekt nog of de cliënten van de fraude op de hoogte waren. Minister Wiebes van Economische Zaken moet een nieuw besluit nemen over het zoeken naar schaliegas in Noord-Brabant en de Noordoostpolder. De Raad van State heeft bepaald dat een Brits bedrijf ten onrechte geen toestemming kreeg om te zoeken. Vorige maand zei Wiebes dat er de komende jaren geen vergunningen zullen worden gegeven voor het opsporen en winnen van schaliegas. Burgemeester Hoeben van de Limburgse gemeente Voerendaal zegt dat hij zich niet laat intimideren door bedreigingen. Twee weken geleden werd hij in de auto bedreigd door een man met een pistool. Hoeben zegt dat hij wel een idee heeft wie dat was en waarom het ging, maar dat hij de recherche en het OM hun werk laat doen.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 In het Duitse parlement is Angela Merkel voor de vierde keer gekozen als bondskanselier. De Christen-Democraten werd herkozen met een kleine meerderheid van negen stemmen. Merkel leidt de regering sinds 2005. Dit keer staat ze aan het hoofd van een coalitie van CDU, CSU en SPD. De formatie na de verkiezingen van 24 september was met 171 dagen de langste ooit in Duitsland. Het weer, droog en geregeld zon, wordt 8 tot 12 graden. Morgen vanaf het eind van de ochtend regen en een graad of 10. Vrijdag een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad alleen viel op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Bij Knoopend Beverwijk een kwartier extra vanwege een spoedreparatie. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, these voices that poison our streams of blue. Messes led by few. Where's this leading to? Halls of lies and deceit. No one speaks the truth. control En het nummer dat heet Out of Control. En uh, daarvoor hoorde u de Vliegende Panthers met zeg me waar het meisjes zijn. <coughs> ja, ook weer. Zo kun je. Uh, Zijl, zo kun je gewoon een avond. Uh, zo kun je wel wel. Uh, uh, een Ja, ja. Niet ja, ja, dus, <laughs> zo moeilijk. Dus niet dus, zo moeilijk. Ik keer uren volhouden. Ja. Goed. <coughs> uh, tweede uur van ons programma, dames en heren, op woensdag. Is altijd natuurlijk gewijd aan de cultuur. En uh, vandaar dat jo. wij nu op de hoogte gaan brengen... van alle culturele uitspattingen... zoals die er in het, uh, het Kendenmanlandse uh, plaats zijn. Het is samengesteld door Ron Gijzen. Dankjewel, Ron. En Angela gaat mijn het, nou, het Mijn vertellen. dank is groot. Ja, ja. Ja. In de toneelschuur in de Straat in Haarlem... Uh, het volgende toneelstuk. Orestes houdt van Hermione... Hermione houdt van Pyrrhus. Pyrrhus houdt van Andromache. Andromache houdt van Hector. En Hector is dood. Vrede. Vier mensen in de nasleep van een oorlog. Alle vier aangeslagen met een politieke verantwoordelijkheid... en uitgeleverd aan de grilligheid van hun hartstocht. Wat ogenschijnlijk als een Griekse soap begint... Wordt al gauw een kluwen van dus destructieve verlangens... waarin het viertal steeds verder verstrikt raakt. Het verhaal is geïnspireerd door Euripides. En uh, Jan Racine schreef het stuk al in 1667... Uh, over de overlevenden van een Trojaanse oorlog. En dit voor het Hof van Lodewijk XIV... Het is een scherp gecomponeerde tragedie die voortdurend onder spanning staat. Omdat er heel veel onuitgesproken blijft. En daarmee werd Racine de grondlegger van het modern psychologisch drama. En wanneer is deze te zien? Dat is dinsdag 13 tot en met 17 maart. En dat begint s'avonds om half negen. Dan in de filmschuur van... Uh, uh, ook in de Lange Begeinestraat in Haarlem. Uh, op zaterdagmiddag 17 maart wordt de film Sweet Country... voorafgegaan door een lezing van filmkrantjournalist Hugo Emmerzaal. De inleiding begint om half vijf... en aansluitend wordt de film vertoond... Dan het Haarlemmer Hout Theater aan de Van Ornebarne, Olde Barneveld Laan. In Haarlem, vrijdag 16 en zaterdag 17 maart om half negen. En dat is het volgende. In Heino's Vindag worden de personages met elkaar verbonden door hun grote idool, de Duitse zanger Heino. Ha. Na jarenlange radiostilte heeft de fanclub bedacht... dat er maar weer eens een fendag georganiseerd moet worden. De verstrooide kleptomane secretaris Ans, gespeeld door Anna Paul... heeft echter sinds 1989 de ledenadministratie niet meer bijgewerkt... en de kaartenbakjes met herleden leden en ex-leden zijn volledig door elkaar gehusteld. De persverrichters zijn verstuurd naar een oversekte, demente, bejaarde journalist... En de hysterische voorzitter Betsy. Gespeeld door Lisbeth Veldman. En heeft uh, deze uh, secretaris in de hectiek op een wel heel bijzondere manier voor entertainment gezorgd. Voor Zwartkijker, Els. Gespeeld door El Moerman, is dit de druppel. Ze had er al niet zoveel zin in. In de Vendag. Maar naar de puinhoop die het bestuur ervan gemaakt heeft, is ze er helemaal klaar mee. Gangmaker Lies daarentegen is nog in de volle overtuiging... dat ze straks haar jeugdidol echt gaat ontmoeten. En is al dagenlang in de weer met braadwurst en flessen witte wijn... om zichzelf moed in te drinken. Deze fandag lijkt op alle fronten een fiasco te worden. Maar, misschien nog belangrijker... hebben we nog wel een Heino-fanclub in Oorspeek aan het eind van de dag. Lijkt me best wel een hilarisch stuk eigenlijk... Dus een, uh, ja, aanrader. Ze mag geen muziek van haar nee, draaien. Oh. <laughs> oordopjes mee, als je er niet van houdt. Dat oh. uh, Oké, okay, dat waren de drie items voor deze... Dan uh, natuurlijk Megan Trainer, Zo heet het dametje. En uh, dat heette No Excuses. Nou, er zijn geen excuses. Dat no, maar niet. En eh... Uh, uh, uh, de... Ja, ik dacht uh, de cultuur, maar eh. Uh, precies nog even in de keuken. Dus eh. Uh, <laughs> Daarom lieve even fout. Gloria. Oh, Dem.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 Ja. En wel cultuur. Ja, dan gaan we weer. Ja, we gaan weer verder. Of het nu tandenborstels, kinderwagens, buisjes of emmers zijn. De mannen van Picassa weten overal muziek uit te halen. Dat laten Erik, René, Jan Willem en Freek zien en horen in voorstellingen die aanvoelen als muzikale percussieachtsbanen vol acrobatiek. Zang, dans, humor, scherpe timing en theatrale fijnzinnigheid. Hun nieuwe show BAM! Zit vol hoogtepunten uit eerdere shows en compleet nieuwe nummers. De slagwerkers hebben voor vanavond een speciale opdracht uh, voor u. Of voor deze avond hebben een speciale opdracht voor het publiek. Neem uw eigen huis, tuin en keuken slagwerk mee naar het theater en daag de mannen op het podium uit. En dit vindt plaats aanstaande zaterdag om kwart over acht in de Stadsgouwburg in Haarlem. Wat wel grappig eigenlijk met pannen en potten en uh, <laughs> ja. een zoontje kabaal worden zeg. Nou dat denk ik ook. Maar het is wel een grappig idee. Dan in uh, de Philharmonie in Haarlem. Uh, pianotalent Ramon van Engelenhoven. Uh, en die uh, zal het prachtige pianoconcert in G van Maurice Ravel ten gehore brengen. Dit veelzijdige werk laat de vele kleuren van piano en orkest horen. Een stuk klassiek impressionisme met invloeden uit de jazz. De derde symfonie van Brahms is een romantisch stuk waar de volle bewegingen van de strijkersgroep worden vergezeld... door de aanstekelijke accenten vanuit de blazers en het slachtwerk. De wals van Ravel is fascinerend. Het is een wals over de walsen, maar ook een wals die over zichzelf heen walst. Wil je nog walsen? Uh, debat en cultuurcentrum, de pletterij in Haarlem. Daar is aanstaande zaterdag een benefietconcert om muziekenstrument aanschaf voor een unieke band uit mutare. Bestaande uit blinde muzikanten. De stedenband Haarlem Mutare start, startte in 1998... een huisvestingsproject voor de mensen met weinig geld in de wijk Hobhouse... Met veel opofferingen op zijn 220 woningen gerealiseerd. Onder de nieuwbewoners was ook een aantal gehandicapten. Simbawana gaan niet snel bij de pakken neerzitten. Drie blinde muzikanten vormden in 2012 samen met twee familieleden. De Unique Giants Band. Omdat dit leuk was, maar ook uh, om daarmee een inkomen voor hun familie bij elkaar te sprokken. En uh, zoals ik al zei, dat is aanstaande zaterdag uh, een tijdstip staat er niet bij. Dus ik raad u aan om even op de website te kijken van de pletterij in Haarlem. Tot zover. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Woensdagmiddag 11 april komt Koninkin Maxima werkbezoek bij Nieuw Unicum. De vorstin woont op die dag het congres van de internationale MS-federatie bij. In het MS-expertisecentrum van de zorginstelling Nieuw Unicum in Zandvoort. En aansluitend brengt zij een werkbezoek aan het centrum. Tijdens het werkbezoek van koningin Maxima... spreekt hij met cliënten, onderzoekers en zorgprofessionals. In de zorginstelling worden ruim 140 mensen behandeld... in de latere fase van MS. Aanstaande zaterdag kunnen inwoners uit Zandvoort... op de mountainbike mee met D66 Zandvoort-Benveld. Kandidaat Ratel is... Uh,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 kandidaatsraadlid uh, Joan Mary Postermee. De politie heeft gistermiddag onderzoek gedaan naar een mogelijke, mogelijke schietpartij in de AC Krusemansstraat in Haarlem. Een woordvoerder van de politie vertelt dat er een melding was binnengekomen van iemand die schoten heeft gehoord. Er werd ook een trauma helikopter richting de wijk uh, gestuurd. Uiteindelijk bleek deze niet nodig te zijn, want de politie, politie trof geen gewonden of schutters of wapentuigen aan. En vermoedelijk was de melding vals. Wel zijn er drie mensen aangehouden in een woning waar een hennepkwekerij aanwezig was. De politie onderzoekt de zaak nog. Ja, een uh, voorzichtig zonnetje, fluitende vogeltjes... en het is qua temperatuur boten zacht buiten. En veel mensen hebben dan lentekriebels. Maar volgens uh, weerman Jan Visser wordt dat komend weekend heel koud. Temperaturen onder het vriespunt. En uh, ja, uh, de wind komt uh, nadat hij een tijdje uit het zuiden heeft gewaaid, helaas weer uit het oosten en neemt daarbij arctische kou mee...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 Ja, het weer is een beetje opgeknapt uh, in vergelijking met gisteren. En uh, ja, de, de zon schijnt flink, uh, af en toe uh, afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft droog en het uh, wordt vanmiddag bij een tot matig toenemende zuid- tot zuidoostenwind... maximaal een graad of tien. Vanavond en komende nachten is het helder en bij een toenemende zuidoostenwind... Uh, is er geen kans op mist. Het koelt wel af naar ongeveer 3 graden. Tot zover. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter Waiting for the day When I take your hand and sing you songs And maybe you would say Come lay with me and love me And I would surely stay But I feel I'm growing older And the songs that I have sung Echoing in the distance Like the sound songs that I I'll always be a soldier of fortune. Nou, Liekje van de Zuid, ik, en wat was het? Van Boos? <lacht> Dit was uh, Deep Purple. <lacht> oh! Nou, dat en, had ik uh, niet herkend, als ik eerlijk ben. Nee, uh, het is ook een. Uh, een nummer wat op een van hun latere albums stond. En dit is uit de David Coverdale-periode. En dit is van het album Stormbringer. En het nummer heet Soldier of Fortune. Een van hun ballads. Ja. Nou, gewoon een hele mooie. Ik had dat niet herkend. Nee. Slip Richard and the Shadows. You tell me that you love me, baby, then you say you don't. You tell me that you'll come on over, then you say you won't. You love me like a hurricane, then you start to freeze. I give it to you straight right now, please. I'll give it to you one more time Stay you want you love me like a hurricane, then you start to breathe, I give it to you straight right now, please. Your tender touch, but you tell me that you love me, baby? Dan kun je van alles verwachten in dit programma qua muziek. En in ene moment zit je naar Deep Purple. En dan vervolgens heb je weer Cliff Richard. En dan heb je weer cultuur. Ja, dus het is toch allemaal niet te gaan doven. Ja, helemaal. Echt toepasselijk achtergrondmuziekje. Want ik ga het even hebben over de... Five Great Guitars. De Reunion. Harry Saxioni. Erik Vaarson. Morel. Jan Kuiper, Digmon Rovers en Zu Diara. De absolute top van de Nederlandse gitaristen op één avond live horen spelen. En dat kan alleen dit voorjaar. Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Five Great Guitars. pakken uh, deze vijf mannen uh, de snaren op voor een korte tournee. Een avond gitarenmuziek van het allerhoogste niveau. Puur genieten van een unieke combinatie van fingerpicking, flamenco. Afrikaanse highlife, jazz, folk, pop en fun. En uh, dit is vanavond in de stad in Velzen en begint om kwart over acht. Dan aanstaande vrijdag in het Thalia Theater. In Heimhuiden. De Kevin Beatles. Een, een staakconcert van de waanzinnig goede UK Tribute Show. En uh, deze mannen, die komen dus inderdaad ook uit Liverpool. Even voor de duidelijkheid. En uh, wij hebben ze ook al een keer gezien. En inderdaad, ze lijken er heel veel op. Van een afstandje. Moet niet te dichtbij komen. Nee, van een afstandje. En muzikaal gezien komt het. Redelijk in de buurt. Dus het is, uh, voor de liefhebbers is het natuurlijk altijd wel uh, lekker een avondje terug naar de Swinging Sixties. Zoals ik al zei, in het Thalia Theater, en uh, dat is aanstaande vrijdag, het begint om 9 uur. En uh, voor degenen die niet zo lang kunnen staan, er zijn een beperkt aantal zitplaatsen op het balkon. Uh, dan in de maanden maart en april stelt de Haarlemse kunstenares Marianne Gentenaar haar schilderen tentoon, schilderijen, tentoon in het mostertaartje. Er staat geen adres bij, dat is ook wel handig. Nou, Marianne, Mosterd, dat is heel makkelijk: Mostertaatje is aan de Kerkweg in Sandpoort uh, Noord. Kerkweg Sandpoort Noord? Ja. Oké. Okay. Heel fijn, dankjewel voor de informatie. Dat stond er niet bij. Uh, Marianne is geboren in Voorburg in 1945. En na wat omzwervingen uh, zwervingen, kwam ze uiteindelijk in Haarlem terecht. En daar werkt ze en woont ze al enige tijd. Ze is uh, intens met de zee verbonden en wil daar nooit meer weg. Zij is heel blij, met, uh, blij dat ze met haar schilderijen in het mosterdzaadje mag hangen. Ze vindt dat precies de juiste locatie voor haar werk. Sfeervol, warm en verweven met muziek. Bijna een heilige plaats, zoals het zelf omschrijft. Dus uh, voor de liefhebbers van kunst, uh, even naar het mostertaartje in Zandbord. Uh, tot zover. Ja, we gaan weer het plaatje draaien. Ja, dat dat is iets dat moet je gewoon uh, altijd goed promoten. Want dat is een. een uh... Eigenlijk een uniek verhaal. Het is een kerkje in Sandpoort noord euh, Vlakbij euh, restaurant de Wijman. Daar op de hoek zo'n beetje. Prachtig mooi okay. kerkje. Een prachtig mooi kerkje. En um, daar worden al ja, sinds jaren dag klassieke concerten gegeven. Uh, en die zijn dan ook nog eens gratis toegankelijk. Dus het, het, in zoverre. Er wordt wel een vrijwillige bijdrage uh, gevraagd. Ja, dat vriendelijk verzoek dan, of je dat wil doen. niet. Maar het is een, de, de mensen die dat doen, die verdienen gewoon echt uh, heel veel aandacht. Mosterdzaadje, Sandpoort Noord. De moeite waard om daar eens te gaan kijken. En wij doen even Frank Sinatra.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 It may seem some people get their kicks stomping on a dream, but I don't let it, let it get me down, cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king.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 en in het leven, om te leven, heb je cultuur nodig. Dus hier komt het laatste blokje cultuurnieuws. Ja. Goed, uh, in de pletterij in Haarlem aan de Lange Herenvest Ik zeg het er even bij. Uh, Muziek, uh, The Wild Man Conspiracy staat voor spontaniteit. Humor, creativiteit, speelsheid en improvisatie. De muziek is poëtisch, beeldend, sereen, maar soms ook rebels. De groep bracht twee uitermate goed ontvangen cd's uit... op het New Yorkse label Red Piano Records. Op de laatste cd Short Stories vertelt iedere compositie een filmisch kort verhaal... waarin de luisteraar wordt meegevoerd. Drie muzici die naar hetzelfde zoeken... samen mooie, grenzeloze en eerlijke muziek maken... En hiermee hun publiek raken. En waar, uh, heb ik net gezegd. In de pletterij in Haarlem. En dat is aanstaande vrijdag om half negen. Dan, uh, 23 maart. De Paradijsvogels. Een unieke vorm van totaal theater. Je kent ze wel. Ze zijn bijzonder. Volgens vele vreemd. Lachwekkend. Fred Delschouw is geïntrigeerd door mensen die worden ervaren als een vreemde eend in de bijt. Maar die in werkelijkheid gewoon paradijsvogel zijn. De manier waarop zij naar de wereld kijken gaat vaak gepaard met humor. Maar ook met een groot gelijk. En dit uh, totaaltheater is te zien in Heemstede. Theater de Luifel aan de Herenweg. En is, zoals ik al zei, op 23 maart om kwart over acht dan tot slot uh, het Podium Oude Kerk in Heemstede. En dat is op 24 maart, dat is zaterdag over een week. Zo uit mijn hoofd. Uh, het Cello Octet Amsterdam. Uh, Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Het Cello Octet Amsterdam is een uniek en veelzijdig ensemble... dat nationaal en internationaal een begrip is geworden... De combinatie van nieuwe muziek en arrangementen maakt dat het cello-octet veelvuldig een voorbeeld is geweest voor cellisten van over de hele wereld. Het ensemble heeft al 17 cd's op hun naam staan. In maart 2017 trad het cello-octet Amsterdam eerder op in de Oude Kerk voor een enthousiast publiek. Op vele verzoek komen ze nu terug met een heel ander programma. Ze spelen dus, zoals ik al zei, het Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Dus voor de liefhebbers van uh, mooie en uh, wat modernere klassieke muziek een aanrader. Dat oh. was hem. Nou, dan niet helemaal, want ik ga ook nog even vertellen. Oh, jij Ja, ook ja nog ik wat. heb ook nog wat, ik heb ook nog wat. Ik moet natuurlijk ook een beetje onszelf een beetje promoten, niet waar? Ja, dat is waar. Ja, dat moet ja. we nou, ook ja, een ja, beetje ja, doen. Ja, ja, ja. ja, maar we hebben natuurlijk, om te beginnen vrijdag 23 maart... voor als u fan bent van Marco Bakker... Uh, heel belangrijk, in de Grootkerk ja. van Beverwijk... aan het Kerkplein 37 A, vindt op die avond een verjaardagsfeestje plaats... Uh, hij is onlangs 80 jaar geworden en zit ook zoveel jaren in het Nanje. Nou hij zit ook geen 80 jaar in het vak, maar wel heel lang al. En dat wordt gevierd in de grote kerk van het Bever. Jaar, geloof ik. 50 of 60, nou, volgens mij zelfs 60. Maar maakt niet uit. In ieder geval, het wordt gevierd op die dag. Kaarten zijn niet goedkoop, zijn 25 euro per persoon. Maar dan krijgt u wel een prachtig programma voorgeschoteld, waar onder andere natuurlijk Marco Bakker zelf aan meewerkt. Maar ook de drie baritons. En dat zijn volgens mij Ens, Daniel, Smit en Henk Poort. Uh, dus die zijn er ook allemaal al en uh, het is dus een avond, een mooie avond in de grote kerk van ja. Beverwijk. Dan nog even voor um, uh, een weekje later, ik kondig het vast aan, uh, de 30e maart, op Goede Vrijdag. Uh, Smiddags om twee uh, uur kunt u via ZFM, Zandvoort, uh, CFM dus, luisteren naar een uitvoering van de Matthäus Passion. En als u uh, nog meer uh, van Matthäus uh, wilt horen, kunt u s'avonds op 30 maart terecht in de grote kerk van Beverwijk. Ja. Uh, daar wordt namelijk op die dag een aparte uitvoering gegeven van mm -hmm. diezelfde Matthäus-persoon, namelijk de Young. Matthew Passion, naar een idee ja. van Tom Parker. Mm. Het, uh, de arrangementen en alles zijn bewerkt door gitarist Paul Bakker. hè uh, uh, jij dus. Uh, <laughs> nee, Paul Bakker heeft alles be ja. bewerkt. Ik heb er okay. niet zoveel aan gedaan, ik speel wel mee. Maar um, in ieder geval met uh, een, een leuk aantal uh, een mooie solisten. Uh, Nicolette Zeggeling, Sopraan, Shirley Bakker... Uh, het uh, alt, dan uh, Wessel van Deursen, Toetsen en Zang um, Paul Bakker, Gitaar Kees van der Laarse Bas Rob van der Linden, Drums uh, Jelle Alkema uh, en Susanne de Jonge Fluit en de verteller is Bas Hilberts en het dat is een, uh, toch wel een, een vrij uniek project. Nogmaals, het is naar een idee van uh, Tom Parker, het is een beetje aangepast hier en daar door ja. Gitarist uh, Paul Bakker ja. 30 maart dus, 8 uur Kaarten kosten een tientje En die kunt u bestellen via www.grotekerkbevenwijk.nl ja. ja En het koor Er zit ook nog een koor bij mm -hmm. En dat staat onder leiding van sterredirigente Angela Jansen. <lacht> nou niet meer veren hoor Dat kan ik niet meer zitten Nee, gaat kriebelen hè Ja, Ja, okay. ja vind ik ook <lacht> Nou, oké okay dan Ik heb uh, zelden een verrast gezicht, gezicht gezien, maar uh, nu was het even zo. Ah, ik had lekker iets gevonden wat jij niet kent. Haha, ha, hi, ho, ho Nee, hoi, is het van het nieuwe album of zo? Dat weet ik niet. Het, is het oh. staat bij uh, release radar, Dus het, zal, het is in ieder geval pas uitgekomen. Ja. Het is Arian, het nummer heet The Valley of the Queens. Nou, die queens dus zijn ongetwijfeld de zangeressen, want jij herkende ze allemaal. Nou, Dat vond ik, niet nou. allemaal. Er was Reema er die ik niet herkende, maar ik... ik, ik herkende in ieder geval Simone Simon en Anneke van Giersbergen. Ja. En ik meende Tarja ook nog te horen. Tarja. Ununun. Ik kan haar oh. naam niet zo goed nou, uitspreken. Kan, uit, kan je dat mooi maar, uh, uitzoeken? Maar in ieder geval, het was uh, onder de naam van Arian. Dat is uh, ja. Arian uh, Lucas. Lucas. Die uh, ook een beetje in de, zeg maar, de gothic uh, rock zien. Maar mm. dit was een prachtige ballad. Okay. Nou, Arion is eigenlijk geen band. Het is een project. Ja, ja. <laughs> nee. Nou ja, helemaal. Nog even applaus prachtig, prachtig. We gaan nog één plaatje draaien. En dan gaan we eruit. Want dan is het klaar voor vandaag. Dan hebben wij deze cultuuraflevering weer helemaal uh, tot een goed einde gebracht, denk ik. En we gaan eruit met Al Stewart. En on the border.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 Ja ik zei het al het is uh, weer bijna helemaal afgelopen Nou het is al helemaal afgelopen Dus we hebben nog maar een uh, Nou ik heb nog precies een minuut uh, Om uh, tegen u te vertellen dat het klaar is En uh, dat we eruit gaan en dat het uh, weer gebeurd is met Sandford Lunch uh, voor deze datum. Ik had een ander muziekje klaargezet, maar goed, dat, dan dit maar even. Ja, oh, dit te hebben, kom. Die andere plaat hadden we geen tijd meer voor. Goed, het was het voor vandaag. Dank Angela voor uh, de overnemen van alle cultuur en zo. En morgen ben ik er gewoon weer samen met Dolly. En dan gaan we er weer een leuke uitzending van maken. Tja, vind ik wel. Dus ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot morgen.